Daar zit het hele gezelschap nog op de Noordpool in een kring om het ijskoekarretje van de ijskobouter. Ze eten allemaal ijskoos, het enige waar je een beetje warm van wordt. Ze moeten ijskoos zelfs heel gauw opeten, anders koelen ze te veel af. De ijskobouter die het geweldig druk heeft, staat te stralen van trots. Nog nooit heeft hij zoveel bezoek gehad daar op die Noordpool. Kabouters komen er eigenlijk nooit, en dieren heel zelden, met uitzondering van die ene walreus dan. En die lust niet eens ijskoos. Tja, als je het meevraagt, dan lijkt mij het leven van een ijskobouter heel nogal nog wel zo tamelijk saai. Dat is het ook, koolbodel. Dat is het ook. Ja, behalve nou dan. Want nou zijn we er met z'n allen. Maar anders is hier niemand, hè. Bestaan er meer eiskoolbouders? Natuurlijk wel. Maar op de polen zitten er maar twee. Eén op de Noordpool, dat ben ik. En één op de Zuidpool. Schrikkelijk wat een eenzaam bestaan. Als je nou eens met ons meeging naar het Grote bos, Oh, oh, ja, dan kunnen we daar altijd ijskools eten. Een gekoelde springkade. Een souri glace. Wat is dat, oeboer? Dat is Frans, Paulus. Doch ik zal het maar niet vertalen, want anders krijgen we weer ruzie. Nou, hoe zit het, Ijsko? Ga je met ons mee naar het warme zuiden? Nee, dat doe ik niet. Het is heel vriendelijk aangeboden, maar mijn plaats is hier op de pool. Dat vinden we dan erg jammer. Heel en al zeer jammer. Om te uh, zie je, wij zijn niet van plan om hier te blijven. Alsjeblieft niet, het is ons hier veel te koud. Niet om uit te houden. Bovendien moet het nou in het grote bos al zo ongeveer lente zijn. Wat denken jullie daarvan, vrienden? Oh, praat me niet van de lente. Ik verlang toch al zo verschrikkelijk naar huis. Help, help, ik wil ook mee terug. Sta je niet aan mij en ga gerust. Ik blijf wel hier. Tja... Daar zijn de vrienden nu wel een beetje verlegen mee. Aan de ene kant vinden ze het zielig voor die ijskobouter om nu weer alleen achter te blijven in de kou. Maar aan de andere kant voelen ze er geen van allen voor om langer op de pool te blijven dan strikt noodzakelijk is. En het doel van hun grote onderneming hebben ze immers bereikt. Joris is teruggevonden, gezond en wel. Ze maken zich dus klaar voor het vertrek. De ijskobouter krijgt van iedereen een hand of een poot of een vleugel, net zoals het uitkomt. En hij van zijn kant stopt de reizigers nog gauw even een verse ijsko in de mond, of de bek, of de snavel. Het enige waar nog over gepraat moet worden is de manier van reizen. Ja, want uh, we kunnen natuurlijk weer gaan vliegen, maar dan zijn we weer weken onderweg. Maar we zouden liever wat sneller opschieten, hè? Misschien is de overspreuk van Eucalypta wel he helemaal uitgewerkt. Misschien werkt die overspreuk nog wel net voldoende om ons terug te brengen. daar ja, zeg je zo wat, dat valt te proberen. We zouden Joris dan allemaal goed vast moeten houden. Ja, en Joris zou nog een keer duidelijk hoepsa moeten zeggen. Oh, en ik weg. hou me maar vast. Dat is cool, tot ziens hoor. Allemaal klaar? Ja, vooruit, Jawel hoor. Het toverwoord hoepsa helpt uitstekend. Het hele gezelschap schiet als een vuurpijl de lucht in en zuist weg van de Noordpool. IJsko, de polkabouter, staat ze met verdrietige oogjes na te staren. Het spijt hem nu toch dat hij helemaal alleen achterblijft. Met een diepe zucht doet hij zijn blauw geschilderde karretje open en maakt voor zichzelf een IJsko van een reksdaalder klaar. Ook van de walrus met de grote snor vangen de reizigers nog een glimp op. Het beest ligt met glazige ogen naar de lucht te kijken en wuift met een van zijn zwemflappers. Met een reusachtige vaart vliegen Paulus en zijn vrienden nu zuidwaarts. In minder dan geen tijd naderen ze de poolcirkel alweer. Eigenlijk zouden ze nu wel graag meteen doorgevlogen zijn, maar uit beleefdheid tegenover de ijsbeer die hen zo vriendelijk heeft doorgelaten, strijken ze toch neer bij het douanehuisje. En dan wacht hun een verrassing. Want daar binnen in het huisje klinkt een bekende stem die danig aan het jammeren is. O, oh, lieve beste ijsbeer, ik kom hier heus niet met kwaaie bedoelingen. Ik kwam alleen maar informeren of Joris het vispaard nog veilig en wel op de Noordpool verblijft. Horen jullie dat? Daar binnen zit Eucalypta. Ze schijnt moeilijkheden te hebben met de ijsbeer. Wat hoor ik daar nou? Nog meer volk? Wat is het hier toch druk van laatste tijd? Blijf zitten, heks. Ik moet even gaan kijken. Ik zit nu stil. Ik zal me niet verroeren. Wie zijn daar? Alt, dwaare. Paspoorten moet ik zien. Ah, die ijsbeer. Wij zijn het weer. Hoor, goed, volk. Ah, ik zie het al. Dat is in orde. Hebben jullie het vispaard gevonden? Nou, maar of hier staat hij. Zie je wel? Dag, vispaard. Meneer de Meer, als ik het wel heb, zit daar binnen in uw douanehuisje nog een oude kennis van ons. Best mogelijk dat het een oude kennis van jullie is, maar ik ben niet zo erg gesteld op heksen en ik ben niet van plan om haar door te laten. Is Paulus daar? Is het lozenbaarachtig? <laughs> ja, dat zijn ze allemaal. Oh, mijn vrienden, wat een gelukkig toeval. Wat? Ook jij hieruit, eucalyptus. Uit pure bezorgdheid voor jullie welzijn ben ik hierheen gekomen. Alleen maar om te weten of jullie het goed maakt en of die lieve Joris al is teruggevonden. Er, stel je gerust, hier ben ik weer. En dat is een pak van mijn hart, ja. Ik ben heel blij je weer te zien, Joris. En uh, meneer de Beer, u hoeft me niet door te laten, want het is nu niet meer nodig dat ik doorreis naar de Noordpool. Ik kan gewoon met dit gezelschap weer terugreizen. Als ik je tenminste laat gaan, lelijke ouweks. O, oh, lieve, help nou dat weer. Paulusie, wil jij een goed woordje voor me doen? Nee, Eucalypta, dat wil Paulus niet. Het was heel lelijk van je om Joris naar de Noordpool te sturen. Ja, het was des te lelijker omdat wij genoodzaakt waren achter de baan te vliegen. We hebben daardoor een heel stuk van de lente geweest. En wat ons betreft mag jij hier dus wel voor goed blijven, nietwaar, Paulus? Uh, nee, zo denk ik er niet over, Salomo. Oh, nee. dat is Paulus weer. De weekhartige maskermouter. Ja, noem het voor mijn part weekhartig, maar ik ga hier niet weg als eucalypta niet mee mag. Dankjewel, policy Dat is weer bijzonder lief van je Je moet het zelf maar weten Wat mij betreft mogen jullie dit lelijke schepsel meenemen Nou en dat doen we dan, hè slotte is Joris er nu weer bij En die zal er wel voor zorgen dat de Eucalypta geen rare dingen uithaalt Niet waar, Joris? Oh, nou, rinke maar Ik ga weer lekker, Oops, Of gesproken, dan vertrekken we nou meteen allemaal, Joris weer vasthouden. Ja, en ik ook, alsjeblieft. Klaar, dag, beste weer. Weer wordt de reis voortgezet. In vliegende vaart zuizen ze over de twee Jan van Genten, of liever over Jan en Johanna van Gent. Ze kijken neer op de meeuwen en de papegaaiduikers en de alken en de zeekoeten. Ze vliegen over bergen en bossen en stranden en velden. Maar dat alles gaat zo snel dat de reizigers nauwelijks de tijd krijgen om iets te herkennen. Voor ze er goed en wel het verdacht zijn, begint Paulus te jubelen en roept... Kijk, kijk, daar, het grote bos, we zijn thuis. Rumpels, we zijn er al. <lacht> het lijkt wel of we niet weg zijn. Ja, behalve dan dat het nou lente is. Ja, remmen. Bloemen, gaan rusten,